Zij is zuur, zij is opstandig, zij is stuurs, en zij is onmandig. Zij is een wolk, zij is zwart of wit, zij is de duivel, die in mijn liefde zit. Dat houden van, dat bezeten jagen, dat naderen zonder echte slagen. Dat houden van, dat bezeten jagen, dan afgewezen zonder echte stranden. Zij is ook zacht en ze is verstandig. En zij is zo, oh, wow. Oh, oh. Zij is zo vrouw. Zij is een hart met vleugels. En haar haren vliegt alle kanten. En ze lacht, ze lacht me toe